PvdA-leider Diederik Samson wil dat er half april een oranje akkoord ligt waarin nieuwe bezuinigingen worden vastgesteld. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 4 miljard euro, zei hij in het televisieprogramma Pauw een Witte Man. Samson vindt het onverstandig om in 2013 al met nieuwe bezuinigingen te komen. Dat heeft vooral te maken met de krimpende economie dit jaar. Gisteravond hebben premier Rutte en vicepremier Ascher overleg gevoerd met de voormannen van de werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord. Dat bevestigde brommen rond het kabinet. Voorzitter Wientjes van VNO-NCW en FNV-voorzitter Heert... zijn bijgepraat over de manier waarop het kabinet... tot een breed akkoord wil komen. Europa gaat bonussen van bankiers beperken tot maximaal een jaar salaris. De regeling gaat volgend jaar in. Het Europese parlement en de EU-lidstaten... hebben daarover gisteravond late overeenstemming bereikt. De onderhandelingen hebben tien maanden geduurd en verliepen moeizaam... omdat Groot-Brittannië met zijn grote financiële sector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 De Amerikaanse generaal Christopher Buckton heeft felle kritiek geuit op de fabrikanten van de JSF. Volgens de generaal die leiding geeft aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig... doen Lockheed Martin en Pratt Whitney er alles aan om elke cent uit de Verenigde Staten te persen. De generaal wil dat de fabrikanten meer investeren in kostenreducties... en zelf een deel van de risico's voor hun rekening nemen. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog, er staat weinig wind. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is donderdag 28 februari. Goedemorgen. Het is de dag van de analyse van het Centraal Planbureau van de stand van de economie. En de gevolgen voor de begroting. De cijfers komen om 9 uur. U krijgt ze dan gelijk van André Mijnema. En we hebben zoveel mogelijk reacties dan ook uit Den Haag. En we bespreken de cijfers met econoom Erik Bartelsman. Het is natuurlijk ook de dag van het terugtreden van de paus. U hoort onze verslaggevers in Rome over de laatste dag van Benedictus XVI. En we praten erover met emeritus hoogleraar Theologie Herman Heer. Centraal Bureau Levensmiddelen wil een veel hardere aanpak van de voedselfraudeurs. We spreken directeur Mark Jansen daarover. En ook uh, staatssecretaris Van Rijn hoort u van Volksgezondheid over een totaal rokverbod voor de horeca. En Marco ben Visser gaat vanochtend te water. Zolang het nog kan, want uh, het wordt stil op stijger 14 achter het Centraal Station van Amsterdam. Want de provincie Noord-Holland haalt de draagvleugelboten uit de vaart. En de muziek onder andere vanochtend van Troploder. Zeven minuten over zes u luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws. Grote irritatie in de Tweede Kamer vannacht... door een motie van de PVV tegen premier Rutte. Kamerleden moesten s'avonds laat nog uit bed worden gebeld... om te stemmen over de motie van afkeuring van PVV-kamerlid Mat Constaterende dat de minister-president zijn woorden en ambitie... om 2 miljard minder...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 Het leidde in ieder geval midden in de nacht tot een hoofdelijke stemming. Maar omdat er dus te weinig Kamerleden aanwezig waren... moet er vanochtend opnieuw worden gestemd. Het is al wel duidelijk dat de motie geen steun krijgt van de andere partijen. We blijven in Den Haag. Er moet half april een oranje akkoord liggen... waarin nieuwe bezuinigingen zijn vastgelegd. Dat zei PvdA-leider Diederik Samson gisteravond. Het gaat dan om een bedrag van zo'n 4 miljard euro. Het zou heel slecht zijn voor Nederland om nu op sprong te bezuinigen. Dat heeft vooral te maken dat dit jaar de economie nog krimpt. Ja, we hebben meegekregen dat minister Dijsselbloem van Financiën... langs de fractievoorzitters ging, op zoek naar steun. En Samson legde uit waar Dijsselbloem op uit is. Wat er nu moet gebeuren, is dat er genoeg partijen zijn... coalitiepartijen, maar dus ook oppositiepartijen... wat mij betreft zoveel mogelijk, die zeggen... ja, daar staat natuurlijk dan wel wat tegenover... want niemand tekent bij het kruisje. En dan komen we in een ingewikkeld, maar volgens mij ook heel mooi proces waarmee je uiteindelijk akkoorden kan sluiten op die belangrijke onderwerpen... arbeidsmarkt, zorg, onderwijs, wonen en begroting. En om negen uur dus komt het Centraal Planbureau met de nieuwe ramingen en vooruitzichten... en de verwachting is dat die voorspellingen slecht zijn. Er komt opnieuw een algeheel rookverbod voor de horeca. Op verzoek van de Tweede Kamer gaan, uh, staatssecretaris van Rijn, gaat staatssecretaris Van Rijn dat regelen. Het kan volgens hem wel nog even duren voordat het verbod daadwerkelijk is ingevoerd. Nou, er zijn eigenlijk twee wegen. Het, het, het, het relatief snel terugdraaien van de uitzondering is een mogelijkheid. Maar dat heeft een aantal nadelen. Of je maakt een andere wettelijke grondslag en dan ben je wat langer bezig. Misschien wat solider bezig. En dan moet je rekenen op zo'n anderhalf jaar. Er was al eens een algeheel verbod. En toen kwam er voor kleine kroegen een uitzondering. Van Rijn noemt het een zaak van lange, maar vooral ook schone adem ik begrijp ook waarom de Kamer uh, zo nadrukkelijk van mij vraagt... Van, kun je dat nou weer een stap in uh, zetten? En ik vind het ook belangrijk aan, aan, aan te werken. Maar wat ik, wat ik nog belangrijker vind is dat we niet alleen maar regels veranderen... maar ook regels die werken. En dat is mijn belangrijkste taak. En als het verbod nu weer wordt ingevoerd... zullen medewerkers van de voedsel- en warenautoriteit extra moeten gaan controleren. Vandaag debatteert Van met de Kamer over het aanpak van het roken. Niet alleen profsporters grijpen naar doping. Ook zo'n 160.000 amateurs doen dat. Dat zei Herman Ramp van de Nederlandse Dopingautoriteit gisteravond in Nieuwsuur. Vaak zijn de gebruikers zich niet bewust van de risico's... en de schade die prestatieverhogende middelen kunnen aanrichten. En als ze bij de huisarts aankloppen, is het vaak al te laat. Het komt pas echt over als ze de, de testuitslagen zien van zichzelf. Wat zien ze dan? Ja, dan schrikken ze. Want? En er zijn geen levende spermatozoen aanwezig. En dus onvruchtbaar? Onvruchtbaar. En meestal voor goed. Ook hebben amateurs die doping gebruiken vaak problemen met hun hart, lever of nieren... en hebben ze psychische klachten. Huisartsen herkennen die niet altijd. Volgens de dopingautoriteit zouden ze daarin meer getraind moeten worden. Eerste blik in de kranten leert dat ook in de kranten veel wordt gesproken. Vooruit wordt gekeken naar de cijfers van het CPB. Kop in het Algemeen Dagblad snijden voor economie. Extra bezuinigingen in Oranje Akkoord. En dan vooral snijden in onderwijs, zorg en bedrijfsleven. De Telegraaf dan, die opent met de kop coalitie bluft met abdicatie. Uh, met daarbij de kop gok dat oppositieakkoord slikt uit vrees voor crisis. De abdicatie van Koningin Betrix dreigt onderdeel te worden... van een politiek steekspel, schrijft de, de Telegraaf. Opening van de Volkskrant. Langs de draagvlakverkopers staat erboven een fotootje van de minister Dijsselbloem... en tweets van de verschillende fractieleiders. We uitpikken. Ja, Die van Buma bijvoorbeeld. Goed gesprek met Dijsselbloem gehad. Wat het CWDA betreft is verdere belasting niet de manier. Ook nog even terug naar de Telegraaf. Daar eh, naast het verhaal over de coalitie een interessant verhaal over eh, energiebedrijf. Energiebedrijven azen erop om uw koelkast, wasmachine, diepvries of televisie op afstand te bedienen. Eigenaren van de netten, zogeheten netwerkbedrijven... hebben via hun Europese brancheorganisatie bij de Europese Commissie hiervoor een idee gelanceerd. Om te zien in hoeverre toegang tot elektrische apparaten van individuele consumenten wettelijk af te dwingen is. En verderop in de kranten veel over de paus. Het terugtreden van de paus vandaag zijn laatste dag. En alleen NRC Next heeft het op de voorpagina. Het is een plotselinge vertrek, schrijft NRC, is voer voor intriges. Schrijft en Rob Waumans neemt een voorschot op de nieuwe Dan Brown. Die hebben zij al gepubliceerd, althans de kafta van het Ratzinger Enigma. Maar ja, bestaat nog niet. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Acties, Midnight Runners, you. Come on, Aline. 16 minuten over 6 is het. Wij horen Mark Robin Visser al wel. Althans, de schoenen van Mark Robin Visser. Maar Robin, waar ben je? Dit is, uh, dit is het hardhouten geluid van uh, stijger 14 achter het Centraal Station te Amsterdam. Het loop gewoon door hoor, als ja, je het nee, overvraagt. <lacht> Hoe lang is die stijger? Pas op, ja. Als je doorloopt, dan houden we nog even ons mond. <lacht> Mooi, hè? Ja, het is hier nu nog heel stil. Uh, dat komt omdat de eerste uh, draagvleugelboot naar Velsen... die vertrekt hier pas om zeven uur. Uh, maar straks wordt het hier helemaal stil... op deze toch nog vrij nieuwe, moderne stijger. Het is een hele brede stijger met... Bankjes middenop met daarop, daaronder gemonteerd verlichting. Dus het ziet er heel uh, sfeervol uit. Het is wel behoorlijk ondergescheten op één hoek. En hier aan deze stijger uh, liggen sinds 15 jaar die draagvleugelboten... Hè, die uh, ooit in de vaart genomen zijn om naar Velzen en IJmuiden te varen. Uh, ik heb er altijd al een keer opgewild, maar het is er nog nooit van gekomen. Maar ik heb begrepen dat ik nou snel moet zijn, want de provincie uh, Noord-Holland... heeft gisteren besloten dat de provincie ermee ophoudt. Het kost veel geld, er zitten te weinig mensen op, niet populair genoeg. Dus, uh, ja, populair gezegd, de stekker gaat uit de draagvleugelboot. En dat terwijl die 15 jaar geleden nog met zoveel poeha en enthousiasme werd binnengehaald. Ik heb een fragmentje, heel leuk, uh, van het uh, journaal uit 1998. En dan moet je even proberen te raden wie de verslaggever hier ook alweer was. Luister even mee. Het zijn Russische tweedehandsjes, die draagvleugelboten. Met nieuwe motoren, want die zwaar vervuilende stinkmotoren uit de Oekraïne... dat mag hier niet. Twee fast-flying ferries zijn al klaar. De derde volgt binnenkort. De Kuznirov werd vandaag omgedoopt tot Annemarie... Want de minister van Verkeer en Waterstaat heeft 3,5 miljoen gulden in het project gestoken. In de toekomst komen er meer verbindingen over het water. Er zijn nog een aantal hele concrete plannen. Dat is Leestad, Almere, Amsterdam en Dordrecht, Rotterdam. Nou, dat zijn allemaal van die plekken waar je weet dat water, eh, de waterverbinding eigenlijk de kortste verbinding is tussen twee punten. En ook waar veel mensen wonen bij elkaar en veel mensen werken bij elkaar. Raar idee hè, dat wij oude Russische boten opkopen, bij rijk land... Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel aardig. Uh, meestal proberen wij spullen in Rusland te verkopen. Nou, nu hebben ze wat van hun overgenomen, wat wij nog niet hadden. Heel goed. Ja, wat wij nog niet hadden, namelijk draagvleugelboten. En uh, wie was de verslaggever ook alweer, Marcel en Lara, voor de, voor de bonus vanochtend? Betty, Ja, goed old Betty Lammers. Ja, die had het over de oude, vieze stinkmotoren uit Rusland. En Joritsma, Die, die we Sommar. niet wilden, maar de boten wel. En Annemarie Joritsma, Vriendin de VVD-minister... En uh, is dat zo? Wat leuk. Ja. <laughs> we hebben veel vrienden. Ja. Uh, dat moeten we ook vooral zo houden. Uh, en ja, een van die boten is dus ook Anne-Marie genoemd. Dan denk ik, ja, wat gaat er nou dan straks mee gebeuren? Uh, gaan we dit spul nou weer verpatsen als derde Hans? Of hoe, hoe gaat het eigenlijk? Uh, gebruikte draagvleugelboot, ik weet niet wie er nog belangstelling voor heeft. Het gekke is dat in Rotterdam, en daar hadden ze het ook even over in dat fragmentje, hè, tussen Dordrecht en Rotterdam, daar waren ze, wilden ze ook een verbinding. En toen heb ik gehoord dat er in Rotterdam inderdaad meer draagvleugelbootverbindingen komen. Dan denk ik, ja, waarom in Rotterdam wel? Ik bedoel, het is hier toch ook niet zo heel erg ver vandaan. Waarom gaat het daar wel lukken, denken ze, en hier niet? Moeten we toch eens even naar kijken. Al is het alleen al omdat het toch bijzondere voertuigen zijn. Exotisch bijna, zou ik willen zeggen. Vinden jullie ook niet? <lacht> nou, ik er een. Maar ja, <lacht> ik zal eens kijken of ik er voor een goed prijsje een op de kop kan tikken. Een NOS draagvleugelboot. Why not? Oeh, wauw. Best een leuk idee. Sounds ik klinkt. schilder hem zelf wel van zomer. Dan noemen we hem Lara. Oh, lieve schat. Dank je wel. Dat zou, dat leuk zijn. Ja, dat zou <laughs> heel leuk zijn. Mark Roby Visser gaat vanochtend in de draagvleugelboot. Nu het nog kan. Tussen Vels en Amsterdam. Die kunnen we wel eens nodig hebben. 30 april. 30 april, dan mogen 25.000 mensen en niet meer op de Dam zijn... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Heeft het Amsterdam besloten? U hoorde hier natuurlijk gisterochtend al alles over. De vraag was nog wel even wat de inhuldiging voor gevolgen had... voor bewoners van de Dam, of aan de Dam. Nou, goed nieuws. Ze mogen tijdens de inhuldiging gewoon thuis Verslag Verslaggever Jeroen de Jager ging op zoek naar hen. Als je op de Dam om je heen kijkt en je vraagt je af waar wonen nou mensen... dat zijn niet zo heel veel plekken. Uh, ik heb me laten vertellen, hier schuin tegenover de Bijenkorf. Uh, eigenlijk min of meer achter het monument uh, op de Dam. Uh, daarboven een pand naast de Industriële Club. Hier woont u hier of niet? Of u heeft hier kantoor? Ja, ja, ja klopt. Het ziet er een beetje als een bouwval uit. Ja, tijdelijk zitten we hier gevestigd. Een 30 april. Weet u al of u hier 30 april mag zitten? Dat is ons niet bekend. Als u hier deze deur open doet, perfect zicht. Dat dacht ik. Mag ik het even proberen? Deur open. Balkon is stevig. Ja. ja, dan heb je gewoon echt vol zicht op het balkon. Ja, het kan zijn dat deze boom direct in blad staat, hè? 30 april. Ja. ja. Je kunt hier met een verre kijker iedereen prachtig de nieuwe kerk binnen zien gaan. Ja. Wat willen jullie eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat jullie denken van, nou, mooie plek. We gaan hier vrienden en familie uitnodigen, want kunnen we kunnen hier alles zien. Ja, wellicht, wellicht. Bedankt zover, hè? dan hoor ik hier naast Krasnapolski. daar staan drie pandjes... die ook uitzicht hebben, die eigenlijk recht tegenover het paleis op de Dam uh, liggen... maar wel ver weg daar vandaan, hoor. want het is wel een meter of 100, 150. Uh, dat is allemaal uh, eigendom van uh, Jip, of van Jip. Maar hij uh, zou dicht moeten en probeert zijn panden nog uh, te verhuren... voor besloten feestjes. Hij is zelf niet beschikbaar. Dan loop ik even verder. Dan kom ik hier bij een koffiebar. En dat is eigenlijk het beste punt om uh, te zitten... En Boven die koffiebar woont ook iemand die komt uiteindelijk naar buiten. Dat is de eigenaar ook van de koffiebar. We hebben ons kantoor boven ook, ja. En die drie verdiepingen daarboven? Ja. Dat ook van u? Ja. Ja, u zit hier ideaal. Nou, uh, waarschijnlijk gaat de winkel gewoon dicht. Dat is wel heel jammer. Dat moeten we sluiten. En uh, boven hopen we gewoon dat we uh, het mogen verhuren aan, uh, aan de NOS'en. Aan jullie. Maar er zijn meerdere televisiestations. Die... Maar het is wel u heel... heeft de beste plek eigenlijk. Hè? Want ja, u zit op 10 meter van de Nieuwe Kerk. Klopt. En op nou, hemelsbreed 30 meter van het balkon. Klopt. Wij zitten ja. er bovenop. bewoners mogen blijven zitten. Precies. En mag u mensen uitnodigen ook? Dat wordt nog wel lastig, denk ik. Ja, want er worden gescreend. Denk ik Ik weet het niet. Zeker zij weten we het niet. Maar ik uh, denk dat het lastig gaat worden. Want u wil, al uw familie, en dat zijn er heel veel... Oh, oh die willen u thing. allemaal uitnodigen. Ja, ja, maar misschien moeten ze wel een dag van tevoren komen. Dat zou ook nog kunnen. Ja. We gaan het zien. We gaan kijken. Als ik niet alles toch nog verhuurd zou want hebben. Want dat is eigenlijk het meest dat interessante ik, natuur. ik moet natuurlijk. Uh, we hebben natuurlijk... Hier beneden verliezen we natuurlijk heel wat. U gaat en, uh, dicht met die koffiebar. En dan uh, ja. kun je elke verdieping voor. Hoeveel per omhoog? Nee, ik heb geen idee. Het geen... zijn bedragen die je ja? kunt krijgen. Denk ik, ik weet ook. niet, noem jij eens wat. Ik al. heb geen idee. Ik ook niet. <laughs> nou, ben ik klaar. bedankt. Jeroen de Jager op de Dam gisteravond. Op en rond de Dam was hij. Door naar Slovenië. Het zit diep in een economische problemen. Terwijl het ooit het meest veelbelovende nieuwe EU-land was. Het land staat op de nominatie om als zesde lid van de eurozone aan te kloppen voor noodsteun. Tegelijkertijd is de politiek in de greep van corruptieschandalen. Gisteravond leidde dat tot de val van de regering. Bijna twee maanden hield de Sloveense premier Jan het nog vol... terwijl zijn coalitie onder zijn ogen afbrokkelde. Maar nu moest de door schandalen geplaagde premier toch baksel halen. Zijn opvolger? Oppositieleider Alenka Bratusek. Het is op zijn zachtst gezicht een moeilijk moment om het roer over te nemen. Slovenië moet alles op alles zetten om een gang naar het noodfonds voor Eurolanden te vermijden. De hoge staatsuitgaven, gecombineerd met noodlijdende banken en een stilstaande economie, hebben het land van een hoogvlieger in een probleemgeval veranderd. En daar is Brutuszek zich van bewust. Nova vlada na in da je neosnovan. Wat ze in ieder geval wil doen, is het gevoel van angst wegnemen. Slovenië staat er slecht voor, maar een Griek scenario wijft ze weg. Ze wil ook meer dan het uitgaande kabinet investeren... om de economie weer op gang te brengen. Maar haar voorganger heeft er juist een hard hoofd in. Als ze die vergelijking met Griekenland wil vermijden... zal ze juist nu hard moeten bezuinigen. Alsof Bratošek nog niet genoeg op haar bord heeft... is er dan nog het probleem met Kroatië. Door een onderling conflict heeft Slovenië het Kroatische EU-leedmaatschap nog steeds niet geratificeerd terwijl dat land op 1 juli tot de Unie moet toetreden. De tijd dringt om tot een oplossing te komen, want een genant uitstel van Kroatië's toetreding zou de status van Slovenië in Europa nog meer schaden. Een bijdrage was dat van correspondent Joost van Egmond. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. PSV staat in de finale van het toernooi om de KNVB-Beker. De titelverdediger won zonder grote problemen bij pec Zwolle met 3-0. Alle doelpunten werden gemaakt door Jurgen Locadia, die meedeed omdat Jermaine Lens geschorst was. Ja, misschien besef ik het nog niet helemaal, maar ja, ik vind het gewoon mooi dat je drie keer gescoord in de halffinale, Beker. En, uh, ja, we zitten nu gewoon in de finale, dus uh, het kan mooi worden zoals vorig jaar. Mark van Bommel, de aanvoerder van PSV, is blij met het bereiken van de finale en uh, wil die ook graag winnen. Ja, dus inderdaad. Je moet zo gierig zijn als wat. Alle prijs die je kan pakken moet je binnensprokkelen. Dat, dat moet je doen. Dat, is, dat moet de drijfveer zijn. En ik moet wel zeggen, het is jammer dat die finale gespeeld wordt... tussen de ene laatste en de laatste competitiewedstrijd. Dat is eigenlijk jammer. Het moet eigenlijk het, het toetje zijn uh, van het seizoen op het laatst. Dat je een grote happening hebt in de, in de Kuip. Altijd, uh, altijd uitverkocht. Altijd goede sfeer. Dat moet de laatste wedstrijd van het seizoen zijn. En nu... Uh, zit je eigenlijk tussen zondag half drie allemaal, uh, woensdagavond, en zondag half drie allemaal. Ja, dat, is, dat is jammer. Dat kan je ook niet zo goed voetbal voor, voorbereiden. Het is geen excuus. Natuurlijk, drie wedstrijden in een week moet je kunnen voetballen. Maar als je finale speelt, moet je daar uh, ook een happening van maken. En nu ligt misschien de focus meer op de competitie. Ja, Peck Zwolle strandde dus in de halve finale. Voor middenvelder Arne Slot was het toch wel een domper. Ja. Als je 3-0 verliest dan, en je haalt de finale niet, dan kun je alleen maar spreken van een tegenvallen. Ik denk dat we best wel bij Vlager redelijk gespeeld hebben, alleen dat staat PSV ook toe. En dan wachten ze op een foutje van ons, op een slechte breedtebal of balverlies. Nou, dan komen ze er met een paar mensen overheen. En dan moet je niet vergeten dat PSV dan natuurlijk ook gewoon echt hele goede spelers heeft. Die dat uh, perfect uit kunnen spelen. En uh, in die val zijn we gelopen. En dan kun je bij momentjes nog zeggen van god, na, na dus bal op de lat. Als die valt, wat dan? Maar uh, ik denk dat je kunt concluderen dat het een dik verdiende overwinning voor psv was. Tegenstander van PSV in de finale op 9 mei in de Rotterdamse Kuip is AZ. De ploeg van coach Gertjan jan Verbeek versloeg Ajax in de arena met 3-0. Josie Altidoor opende na 74 minuten de score. En daarna scoorde Koetmenson en opnieuw Altidoor. Verbeek bleef nuchter na het succes van zijn ploeg. Ja, dat is natuurlijk wel een vertekende, uh, uh, vertekend beeld van de, de totale wedstrijd. Want wij... Uh, wij uh we hebben tegengehouden. Dat hebben we goed gedaan. Dat verdient het team een heel groot compliment voor. Maar we waren aan de bal heel onrustig. En, uh, en ik vond toch dat wij uh, genoeg mogelijkheden kregen om voetballend uit te komen. Maar dat blijkt gewoon dat we op dit moment niet een goede doen zijn. En dat uh, dat, dat uh, negen tien keer niet lukte. Maar die ene keer dat wel lukte, was het ook een doelpunt. Nou ja, en, en, en dan ga je toch geloven in een goed resultaat. Want dan moeten Ares risico's gaan nemen. En ja, dan gooien ze alles open. Ja, en als je dan blijft voetballen... Ja, en, en, en, en, en, en, en dan weet je gewoon als je inderdaad de tweede maand dat je, het je binnen hebt. En Ajax speelde niet in de sterkste formatie. Trainer Frank de Boer vond dat Siem de Jong, Eriksen, Blind, Son, Fischer en Kuenka rust nodig hadden. En Doelman Kenneth Vermeer maakte in het bekertoernooi altijd plaats voor Jasper Sillissen. Het pakte niet goed uit, en voor de Boer was het dus een pijnlijke avond. Ja, zeer zeker. Je had verwacht dat je in de finale kwam, ook gezien het veldspel. Volgens mij zijn ze. Tot maar in de 74e minuut zijn ze voor het eerst uh, in de buurt van ons geweest. Dus uh, dat is heel zuur. En voetbalclub Veendam is voorlopig gered. Het voorbestaan van een club uit de Jubilair League was in acuut gevaar... omdat er geen geld was om de salarissen over februari uit te betalen. Hoofdsponsor Jaltema heeft zich daarvoor nu garant gesteld. De zorgen zijn nog niet voorbij voor Veendam. want Er zijn nog allerlei kleine schuldeisers. Radio 1 nos Journal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, er komt weer een algeheel rookverbod in de horeca. Staatssecretaris Van Rijn neemt daarmee de wens van de Tweede Kamer over. Volgens Van Rijn kan het wel anderhalf jaar duren... voordat het verbod daadwerkelijk ingevoerd is. Het Centraal Planbureau maakt vanochtend de belangrijkste economische ramingen bekend. En dan weet het kabinet ook of en hoeveel er extra bezuinigd moet worden.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 Dan het weer droog en van tijd tot tijd zon, het wordt 5 graden in Limburg en 8 in het noorden. Morgen eerst wat motregen, later zon en een graad of 6. Aan de B verkeersinformatie er staat 1 file op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Knop Beekberg en Beekbergen en Afrit Loenen, 2 kilometer, daar staat een vrachtwagen stil. Cheap tickets. Boek je razendsnel op cheaptickets.nl.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 Morgen. Sterrenuur uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl Goedemorgen. het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Zona. Moet de NS ook in de toekomst de hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel blijven verzorgen? D66 en CDA zetten daar vraagtekens bij. Zij willen onderzoeken wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van het stopzetten van het contract met de NS. Volgens politiek redacteur Hans Andringa komen beide partijen vandaag met dat voorstel in de Tweede Kamer. En daar wordt dus gesproken over dat probleem met de Vira. De verwachtingen voor de VIRA waren hoog gespannen. Een hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel. Maar de VIRA rijdt niet. En de Tweede Kamer twijfelt steeds meer of het ooit nog wel goed komt met de VIRA. D66 en het CDA vragen zich hardop af of de NS nog wel de partij moet zijn die in de toekomst de verbinding Amsterdam-Brussel moet onderhouden. De overheid moet nadenken of ze het contract met de NS niet moet verbreken. Sander de Rauwe van het CDA. De reiziger wordt al jaren een vette worst voor ogen gehouden. Er komt een snelle verbinding van A naar B, van Amsterdam naar Brussel. Degene die gezegd heeft de HSA, een dochteronderneming van de NS in dit geval, levert maar niet. En dat betekent dat wij nu vandaag ook de finale vraag op tafel willen hebben. Onafhankelijk onderzocht. Wat moeten we doen? wat kunnen we doen om eventueel gewoon te stoppen met deze concessie. Want kan je zo'n concessie, zo'n contract dat gesloten is... kan je dat zomaar verbreken? Nee, dat is uh, wel ingewikkeld. Tegelijkertijd geldt voor een ieder, uh, of het nou heel klein is of heel groot... Uh, als je bij een aanschaf betaalt voor iets wat niet geleverd wordt... of wat stuk blijkt te zijn... dan geldt altijd dat je ook over kan gaan tot ontbinding... En het CDA en D66 willen ook die optie op tafel. Wat wij vandaag voorstellen is dat er een onafhankelijk onderzoek... dus bijvoorbeeld de Rekenkamer, dat die alle opties gaat bekijken. Maar de geschiedenis van de Vira en HSL is... dat alle keren de Kamer achteraf hoort wat de enige optie is... en dan als enige keuze heeft tekenen bij het kruisje. Dat willen wij niet opnieuw. En daarom willen wij nu het heft in eigen handen nemen. Is het is in ieder geval zo dat de Kamer zelf beslagen ten ijs komt... als er opnieuw een moeilijk besluit genomen moet worden. Stel dat de overheid dat contract verbreekt met de NS... om tussen Amsterdam en Brussel te mogen rijden. Dan rijdt er ook niemand. Wat moet er dan met die miljardenlijn gebeuren? Want die ligt er al. Die miljardenlijn moet benut gaan worden ten behoeve van de reiziger. Eén ding weten we wel. één scenario is mogelijk. Dat die Vira nooit gaat rijden. Dat het een molensteen om de nek is van de reiziger en belastingbetaler. En daarom vind ik dat je dan ook moet kijken... of je aan een andere partij de concessie kan gunnen... die ongetwijfeld daar wel tijd voor nodig heeft om het voor te bereiden... maar wel met bewezen treinen kan rijden die wel echt bestaan... en in Europa ook al hun dienst hebben bewezen, zoals bijvoorbeeld de TCV. Maar dat zou dus kunnen inhouden dat niet de NS... die dienst Amsterdam-Brussel in de toekomst gaat onderhouden... maar bijvoorbeeld de Deutsche Bahn of de Franse spoorwegen. Ja, dat zijn allemaal opties die wat ons betreft op tafel moeten komen... Nogmaals, omdat het belang van de reiziger voorop staat. Het zou mooi zijn als de Vira binnenkort gaat rijden. Daar hebben we geen enkel zicht op. En als dat zicht uitblijft, vind ik ook dat we de optie moeten gaan overwegen... om de concessie op te gaan zeggen. Aldus, Sander de Rauw van het CDA. De Partij van de Arbeid voelt nog niets ervoor om het contract met de NS op te zeggen. VVD staat niet meteen afwijzend tegenover het voorstel van D66 en CDA. Maar wacht het debat van vandaag af. We hebben het vandaag natuurlijk over bezuinigingen in Nederland. In de Verenigde Staten komen er draconische aan die de hele overheid gaan raken. Tenminste, dat zal gebeuren als het Witte Huis en het congres voor morgen geen compromis weten te bereiken over het terugdringen van het begrotingstekort. Lukt het niet en daar lijkt het op, dan zal Judith Rosenbaum in de staat Georgia daar behoorlijk last van krijgen. Vertelt ze aan onze correspondent Wessel de Jong, haar man werkt bij Defensie. Als de sequester op een maand doorgaat, dan uh, zou die uh, 30 dagen daarna zou voor hem een furlough ingaan. Dat hij uh, vier dagen per maand uh, met onbetaald verlof moet. En, en om hoeveel geld zou dat dan ongeveer gaan, is dat te zeggen? Uh, het gaat ongeveer om uh, 20% van zijn maandelijkse inkomen. Gaan jullie dat voelen? Um, jawel. Wij, wij hebben natuurlijk het voordeel dat, uh, dat hij niet de enige kostwinnaar is. Um, ik heb ook een inkomen. We hebben spaargeld. Maar we, we zullen wel zeker minder kunnen sparen. En wat grote aankopen, zoals een auto, ja, die zullen we uit moeten stellen. Jullie zijn tweeverdieners, maar veel mensen zijn natuurlijk niet... die in de buurt van de basis wonen. Hoe, wat heeft het voor effect op de gemeenschap waar jullie wonen? Onze hele gemeenschap is in feite afhankelijk van inkomsten vanuit de basis. Dus wanneer mensen die op de basis werken minder verdienen... Ja, dan wordt er ook minder uitgegeven. En dan zullen alle service-industries, zoals restaurants, autoverkopers, winkels... Ja, die zullen erop achteruit gaan. Um, tel dat erbij op dat Georgia het economisch toch al niet zo sterk heeft. Um, ja, het zal zeker moeilijk worden. En wat is jullie verwachting? Wat gaat er gebeuren? Gaat die sequester ook echt doorgaan? Want de deadline zit er nu echt wel hard aan te komen, hè? Ja, ja ik, in tegenstelling tot het schuldenplafond... Uh, ben ik zelf wel heel bang dat het toch echt wel gaat gebeuren... Het laatste hoorde op de radio vanochtend... was dat de twee partijen niet eens meer met elkaar in overleg zijn. En als je dan bedenkt dat de deadline over 24 uur is... ja, dan uh, zie ik het niet heel rooskleurig in. Wat, wat, wat vindt u ervan dat dit zo gaat in Washington eigenlijk? Nog even los natuurlijk van, de, van de vervelende gevolgen van die salariskorting. Ja ik, vind het, ja, ik vind het eigenlijk belachelijk. Uh, mensen in het congres worden betaald om over ons te regeren... Uh, door middel van compromissen te sluiten. En ze lijken echt totaal niet meer in staat om dat te doen op dit moment. Uh. Wie heeft hier de schuld, voor zover daarvan sprake is? Ja, maar twee vechten zijn twee schuld. Ik wil, ze willen geen van tweeën meer met elkaar praten. Maar ik moet gewoon eerlijk zijn. Er zijn are te veel republikeinen in het congres die even een inch... Als je gisteren naar Obama luistert, die zegt... ja, die, die Republikeinen die willen niet bewegen. Ik, ik heb mijn voorstellen gedaan, ik, ik weet het niet meer. Nee, ja. Nee, ik, vind, ik vind echt waar, heel eerlijk... dat ze het allebei niet goed doen op dit moment. En ik denk als ik zo om mij heen uh, luister. Want ik woon natuurlijk in een redelijk conservatief gebied. En, en meestal ben ik het ge heel gezellig oneens met al mijn vrienden... die een andere politieke voorkeur hebben. De meeste militairen stemmen natuurlijk Republikeins, hè? inderdaad. De, me de meeste wel, maar op dit moment is echt... voor zover ik dat kan inschatten, iedereen het met elkaar eens... dat allebei de politieke partijen zich gewoon niet, niet op de juiste manier gedragen. En wat is nou de oplossing? Doe je werk, dat doe ik ook. Dat doet mijn man ook, ook al wordt je er hmm. niet meer voor betaald straks en toch misschien straks een overeenkomst na die deadline... dat die verstrijkt en dat ze dan bij zinnen komen? Wat denkt u? Dat hoop ik heel erg. Er wordt nu gezegd dat een groot deel van het Amerikaanse volk... de sequester niet zal merken omdat ze niks met defensie te maken hebben... of niks met de federale overheid. Maar ja, de mensen die de vliegtuigen... Flight controllers. Mensen in de verkeerstorens, ja. Dat zijn ook federale uh, medewerkers. Die zullen ook straks voor een paar dagen per maand thuis moeten zitten. Dus het zal niet lang duren, hoop ik, voordat het hele volk gaat merken hoe, ja, hoe rampzalig dit is. Ja, dat als de reizigers er last van krijgen dat alle Amerikanen boos worden. Dat hoop ik. Dat hoop ik echt van harte. <laughs> ik hoop voor u dat het goed gaat in ieder geval. Dat er dat toch nog dan een, een oplossing uit de bus komt. Dank u wel de Vessel, die jong sprak met Judith Rosenbaum. Zij woont in de staat Georgia. De rooms katholieke Kerk in Nederland heeft het zwaar. Kerkgebouwen moeten sluiten en parochies fuseren... omdat er steeds minder kerkgangers zijn. En er is ook nog een groot tekort aan priesters. Dat is veel onzekerheid en dan houdt de paus er ook nog eens mee op. Verslaggever Karin Albert wilde wel eens weten... wat er allemaal leeft in de hedendaagse parochie. En daarom ging ze afgelopen zondag langs bij de Libinus Parochie in Deventer. De sacristie van de Maria Koninginkerk in Deventig. Het is zondagochtend, kwart over tien. De kostel zet de spullen klaar. De jake Mark Brinkhuis overlegt met een van de lectoren... over de misboekjes en de lezingen. En de misdienaars kleden zich om. Op de achtergrond zingt het koor zich vast warm... De Maria Koninginkerk is onderdeel van de Libwinesparochie. De Jakenmarkt Brinkhuis. Een grote parochie met zo ongeveer 17.000 parochianen. Met echte stadslocaties, maar ook hele kleine dorpjes, echte dorpsparochies. Twaalf in totaal? Twaalf in totaal, twaalf kerken. Daar moet ik tussendoor pendelen, maar niet alleen. Dus met een team van uh, vier, pas, vijf pastoren. En uh, daarnaast hebben we gelukkig nog uh, oudere priesters die. Uh, al met pensioen zijn, of zoals dat bij ons plechtig heet, emeritaat. Nou, daar komt net een van onze emeriti binnen. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen. Zonder emeriti's priesters, op veel plekken geen eucharistivering meer. Want om het eucharistisch gebed te mogen uitspreken, moet je tot priester gewijd zijn. <telling> Pastor Henk Limbeek. Je bent 76 jaar. Ja. ja, priester blijf je altijd, hè. Dus uh, ik ben uh, nog wel ingerost. Ik ben niet meer uh, actief pastoor uh, verantwoordelijk voor een parochie of zo. Maar uh, ik ga nog graag voor in de regressie. Fijn. En gebeurt dat wekelijks voor u? Uh, ja, bijna wel. Ja. Een man of 150 is deze week naar de Maria Koningin Kerk gekomen. Het enige moment waarop het naderend vertrek van de paus wordt genoemd... is tijdens de voorbeden voor onze paus Benedictus. Dat hij zijn dienstwerk aan de kerk mag volhouden in de resterende tijd. En om wijsheid en kracht van de heilige geest bij de keuze van een opvolger. Na afloop van de viering is er koffie. Maar niet voor de diaken. Hij wordt verwacht in de Titus-Brandsma-kapel, een paar kilometer verderop, voor een doopviering. Dat ga ik bijna niet halen, ja, inderdaad. Ik ga me... Aan ja. Doen. ja, tot doen. Ja. Ongeveer een derde van de kerkgangers drinkt wel een kop koffie. Een van de mannen is speciaal gekomen... omdat er gebeden wordt voor een overleden kennis van hem. Normaal gesproken gaat hij naar de Worp. Een van de andere kerken uit Deventer. Ja, dat is een heel andere kerk. Een modern gebouw. En, uh, ja, een, een kleine gemeenschap. En, uh, we gaan bijvoorbeeld morgen de hele kerk uh, renoveren van binnen. Met allemaal vrijwilligers... En, uh, ja, het is een hechte gemeenschap daar. Aan de andere kant van de IJssel. Een paar meter verderop staat een jonge vrouw. Tussen alle grijze hoofden. Valt ze op. Ja, dat klopt. Dat, uh, ja, dat, dat valt mij ook altijd op. Maar ja. Heb je daar een verklaring voor? Nou ja, zoals u ziet, ik kom, uh, ik kom niet uit Nederland. Dus als u, uh, ik kom uit het Midden-Oosten. En uh, als u in een van onze kerken gaat, dan ziet u dat het juist andersom is. Dat er heel veel jongeren zijn. Terwijl hier in Nederland zijn het heel veel ouderen. Ja, ik... Ik heb daar ook niet echt een verklaring voor, maar dat vind ik best wel jammer, eerlijk gezegd. We houden kinderen dopen. Dat doen we per gezin. In de Titus brandsma kapel doopt Mark Brinkhuis intussen drie baby's. Zijn publiek is er op slag een stuk jonger. Maar, zo zegt hij, het zijn over het algemeen geen mensen die wekelijks in de kerk te zien zijn. Toch doet dus hij zijn best om jonge mensen te trekken. Er zijn speciale gezinsvieringen. Voor twintigers en dertigers zijn er huiskamerbijeenkomsten. Zin in zondag. Ja, familiebijeenkomsten, beginnen om half tien met samen ontbijten. Dan verdelen we de groep in drieën, hebben we catechese voor volwassenen, voor kinderen, voor tieners. En we besluiten met een korte viering van zo'n ongeveer een half uur. Ja, prachtig om te zien hoe dat groeit. Vijftien, twintig, dertig, vijfendertig mensen. En wat vindt de diaken ervan dat er een nieuwe paus komt? Ja, vind ik toch wel spannend, ja. ja. Ik wil niet zeggen dat het in onze dagelijkse praktijk nou heel veel uitmaakt. Maar de paus is toch het symbool van de eenheid van onze kerk. En het geeft soms ook weer heel iets aan... in welke accenten er in de kerk gelegd worden. En vandaag kijkt de Libuïnes parochie in Deventer... natuurlijk ook naar het terugtreden van de huidige paus Benedictus de XVI. Meer daarover hoort u later deze uitzending. En daar leest u over op onze website, nos.nl. .no. Gezocht. Twee mensen die een rondje om Mars willen vliegen. Oftewel, wil je 500 dagen in een capsule zitten? Gaan we straks vragen aan Mars One. Eerste verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemorgen. Morgen, Lara. Hoe is het nu? Er staan twee korte files. Op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein, twee kilometer. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem van Afrit Loenen, twee kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil en de rechte rijstrook, dat is de spitstrook, is daardoor dicht. Oké. Okay. Gaat dat problemen opleveren in de loop van de ochtend, denk je? Verdere problemen? Nou, het wordt uh, niet drukker dan gebruikelijk, verwachten we. De meeste files zullen in het midden van het land staan. Mm -hmm. Bij Rotterdam is het de hele week al wat minder druk. Dat verwachten we vandaag ook weer. Goed. Nou, spreken we hier later. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. AZ heeft gisteravond voor een grote verrassing gezorgd... door Ajax te verslaan in de halve finale om de KNVB-beker. 3-0 werd het in de Arena Notabene. En een helemaal terechte overwinning was nou ook weer niet. En AZ-coach Gert-Jan van Beek geeft dat ook wel toe. Ja, dat is natuurlijk wel een vertekende, uh, uh, vertekend beeld van de, de totale wedstrijd. Want wij... Uh, wij uh...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 Ja, en, en, en, en, en, en, en dan weet je gewoon, als je me inderdaad de tweede maakt dat je hem binnen hebt en die, die viel in, ik geloof, er 8 minuten of zo. Ja. Je hebt ons een keer een beetje finale als speler meegemaakt, nu dus ook een keer als coach. Ja, dus dat is, en dat speler heb ik er verloren en ik wil hem nou al heel graag een keer in de handen hebben, dus winnen. Wat denk je, hoe dit naar buiten komt? 3-0 winnen bij Ajax door AZ. Hoe zal men erop reageren? Nou, nee, de mensen die de wedstrijd hebben gezien... Die, die, die weten ook dat dit een geflatteerde uitslag is. En je speelt ook alles of niets. Hè? Dus uh, de Ajax op een gegeven moment één en achter hebben geen keus. Nou ja, dan, uh, dan, uh, dan kun je zo'n uitslag neerzetten. Uh, maar dat is niet omdat wij zo geweldig goed gevoetbald hebben. We hebben wel heel goed verdedigd. We hebben heel de discipline gespeeld. Heel taakbewust. We hebben er ongelooflijk hard voor gestreden. Nou ja, en, en, en, en daarom hebben we ook uh, dit resultaat gehaald. En AZ speelt dan in de finale tegen PSV... dat gisteravond Pek Zwolle versloeg. Ook al met 3-0. Dan gaan we naar Mars. Als het aan Amerikaanse multimiljonair Dennis Tito ligt... komt er in 2018 een ruimtereis naar Mars. Tito was in 2001 de eerste ruimtevaarttoerist... en zoekt nu twee mensen die als eerste naar Mars willen. De twee gelukkigen maken volgens de plannen een rondvlucht om de planeet... en vliegen weer terug naar huis. En dat allemaal in 500 dagen. Arno Wilders is medeoprichter van Mars One. Dat ook werkt aan bemande reizen naar Mars. Meneer Wilders, goedemorgen. Dit is een krankzinnig plan, zou je zeggen. Vindt u dat ook, of niet? Nee, nee, nee, nee. Verder van dat. Het is uh, iemand die uh, zijn sporen in de ruimtevaart al verdiend heeft. En al geprobeerd heeft om het onmogelijk op dat gebied mogelijk te maken... door inderdaad als eerste ruimtetoerist naar de uh, International Space Station te gaan. Uh -huh. Dus dit is wel degelijk iemand die we serieus moeten nemen. Mm. Is het ook um, leuk voor mensen om dit mee te maken? Om dan 500 dagen in zo'n capsule te zitten, uh, een rondje ja, om de planeet te vliegen en dan weer naar huis te gaan? Bedankt vanaf wat we onder leuk verstaat. Ja, nou zeg, dus zegt het, het maar dan. Nou kijk, wat deze mensen zullen doen is, die zullen het uiterste van zichzelf moeten vergen. En ik denk dat dat uh, een beetje de sport van deze reis moet zijn. Qua, qua wetenschap en qua uh, uh, verdere zaken is er denk ik op zo'n vlucht niet zoveel te doen. Ja. Maar het is natuurlijk wel iets uh, van, uh, ja, dit is nog nooit eerder gedaan. Het vereist enorm veel van de mensen die meegaan. Het vereist veel van de techniek die nodig is om het voor, voor elkaar te krijgen. Wat, wat vereist het van de mensen die meegaan? Nou, dat je in staat bent om gedurende 500 dagen met z'n tweeën... op een zeer klein oppervlak te leven onder Spartaanse omstandigheden. Want er zal niet veel luxe meegaan. Oh, dat is wat voor ons. <lacht> We zitten hier al veel langer samen in een hokje. 500 <lacht> dagen al? Ja, zeker. Oké. Dan bent u een geschikte kandidaat nou, Nooit ruzie, meneer, meneer Wilders. Wilders ja. Zeg, meneer Wilders, even met de voeten op, uh, op de aarde. Uh, kan dit eigenlijk al? Kun je al naar Mars vliegen en weer terug? Ja, ja... Op de, Kijk, waar zij gebruik van maken is van een, uh, een goede stand van de planeten om in 2018 naar Mars toe te vliegen en op een vrij uh, goedkope manier ook weer terug. Dat heeft te maken met uh, hoe de planeten precies staan en nu is het energetisch vrij voordelig om dat in 2018 te doen en de volgende mogelijkheid daarvoor is pas in 2031. Ja. Maar is er al een voertuig, vaartuig, ruimtevaartuig voor? Nou, die worden op dit moment gebouwd. Kijk, in Amerika is er een soort tentering gaande waarbij een hele hoop private ondernemingen bezig zijn om ruimtevoertuigen te bouwen... waarbij ook op een gegeven moment mensen naar de International Space Station moeten vliegen. En dat zal al, al rond 2015, 2016 gebeuren. En wat deze meneer moet doen... is dat hij gewoon nog een extra aanpassing moet vergen... en hij moet een woonmodule meenemen voor die mensen gedurende die 500 dagen... Maar die is ook al in ontwikkeling. Dus hij maakt eigenlijk gebruik van ontwikkelingen die nu al gade zijn. En die in mijn ogen, het is een ambitieus plan hoor, 2018, maar wel eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Maar hoe moet ik het dan voor me zien, meneer Wilders? Uh, deze multimiljonair um, laat dat zelf bouwen of, of huurt hij uh, een deel van zo'n Nee, hij, zo heeft, hij, hij heeft beloofd om de eerste twee jaar in ieder geval het hele project zelf te financieren. Huh? Hij zal daarna verder op zoek gaan naar andere financiers om het bedrag volledig te maken. Want ik denk dat het ongeveer rond de 1 miljard is dollar zal gaan kosten. Mm -hmm. En uh, ja, daar gaat hij gewoon op zoek naar de juiste partijen die dit soort machines kunnen bouwen. En die zijn er gewoon. Kijk, hij praat over een bedrijf in uh, Paragon dat in, uh, in Texas zit. En die bouwen gewoon de, de levensonderhoudssystemen voor de astronauten. Uh, al, al andere projecten ook. Hij praat met een bedrijf in, uh, in Canada dat in staat is om die opbla opblaasbare woonmodules te bouwen. Dus hij praat met de juiste partijen om dit te doen. En ik kan me voorstellen dat dat voor dat soort partijen ook interessant is om hier aan mee te werken. Dat, oh, dat geeft veel media aandacht. Ah, ja, absoluut. En dat niet alleen. Het is, het is een project dat als het daadwerkelijk doorgaat, dat je toch een van de eerste bent uh, als zijn die daarmee... Uh, die bij, bij was geweest. Ja. En u geeft al aan, het, het kan een redelijk saaie reis worden. Is het van enige wetenschappelijke waarde of is het gewoon zo'n reis maken omdat het kan? Wat heel interessant is, is natuurlijk om te kijken hoe de mensen zelf gaan reageren. Dus ik, ik kan me voorstellen dat NASA op een gegeven moment wel geïnteresseerd is om wat aantal sensoren op de mensen mee te sturen om te kijken hoe, de, hoe, dat, hoe dat gaat. Want voor de, hun missies naar uh, asteroïdes en op een gegeven moment ook naar Mars moet NASA natuurlijk dat soort gegevens weten. Dus op dat gebied is het heel interessant. Uh, kijk, om naar Mars zelf te kijken hebben we rovers op de planeten rondrijden en er zijn. Uh, orbiters in een baan rondom Mars. Dus daar denk ik dat er niet zoveel te doen is op dat okay. vlak. En, en u bent zelf dus ook bezig met een bemande reis naar Mars? Hoe ver bent u? Dat klopt. Uh, wij zijn op dit moment uh, vrij ver. en Binnen een paar weken zullen we ook een aankondiging doen. Dus wij gaan, wij gaan de goede kant op. We gaan Kijk eens. Meedelen. eens. Nou, en, en wanneer komt die aankondiging? Die komt zo halverwege maart. Wij zijn benieuwd. Houden u in de gaten. Oké. Okay. Meneer Wilders, dank u wel. Geen dank. Of we gaan met de twee op een draagvleugelboot. Ja, gezellig. Dus dat ja. is wat groter, meer ruimte. Nee, ja, ja denk dat is waar. Misschien heeft Mark Robin Visser er al een gekocht. we hebben toch een probleem. Ja, ja. Ja, dat is jammer. Kapitein. Oh ja, we staan hier gewoon lekker uh, te babbelen. Ja, we horen sorry. Het. Wie ja. heb je daar? Ja. Nou ja, ik, de kapitein. ik was even onder de indruk van de kapitein. U bent toch de kapitein, of niet? Er twee, twee, oh, twee. En wie is kapitein één? Hoi, ja. goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Peter. Dus, uh, ik dan... ben plotsglaps in de uitzending. Ja, we merkt al zoiets, ja. Dus dat, uh... Uh, de Katharina uh, Amalia is zojuist. Uh, en ik heb even geteld, uh, de draagvogelboot, hoeveel passagiers eruit komen. Ik check het even bij u. Uh, vier fietsers en één voetganger, dat zijn vijf passagiers. Dat uh, waren met waren we. Oh, dan heb ik niet goed gekeken. Nee, er zijn waren... er een paar aan de andere kant in het water gevallen. Nee, nee, nee, er waren achteruitgekomen hier. Die waren met achteruit, Er toe... is toch een achteruitgang. Maar mevrouw Brouwer van Connection, dat is geen vetpot. Op dit moment uh, niet, maar uh, de eerste vaarten zijn nooit uh, druk. Het wordt altijd wat drukker als de mensen naar kantoor en ja. uh, naar het werk gaan. Maar niet druk genoeg? Nou, volgens de provincie uh, is het uh, helaas niet druk genoeg. Nee. Want uh, even kijken, 1,2 miljoen euro uh, krijgt Connection voor het onderhouden van deze dienst. Hè? Ja, dat Sinds ook. 1998. Nou, de, de, de, toen kregen we een ander bedrag, maar uh, oh Ja, was sinds acht. Hoeveel, hoeveel was het toen? Dat weet ik niet. Er is er veel niet, bijgekomen. Maar. maar het is... We uh, zijn natuurlijk ook gewoon ontzettende goede onderhandelaars. Nou, het bedrag wordt in ieder geval altijd geïndexeerd. Ah, oh, kijk, nou goed, dat is al heel wat. Ja. Maar goed, de verbinding kost... Uh, oh, goedemorgen, er, komt, uh, er komen nog wat passagiers aan. Ik heb slecht nieuws voor u, meneer. Goedemorgen. Had u het al gehoord? Ik heb geen niks gehoord. Uh, de de, de, de dat, draagvleugel? Ja, natuurlijk. U mag ook met de boot mee. Heb ik tijd? Oké, dat is de eerste keer dus. Ja? De, de ja, boot, boot gaat eruit. Ze houden me mee op. gaat eruit? Nou, het is bij mij de eerste keer dat ik ermee vaar. Dus... Echt waar? <laughs> ja, echt waar. Boft u even dat u het nog mee... Uh, dat dus, u... Maar hoe bent, u er zo... Mag... Zo... hoe bent u er zo bij gekomen om vandaag met, uh, met de draagvleugelboot te gaan? Ik wist dat die bestaat en ik moet naar, naar uh, IJmuiden toe. Dus, uh... En eenmalig of moet u vaker in toe? eenmalig. Dus. Nou, dan wens ik u veel... Ik zou zeggen, geniet er nog van, zolang het nog kan. Dank u. Ik dacht zelf ook van, uh, ik ben nog nooit op die draagvleugelboot geweest... maar ik moet het er nou van nemen, want uh, ja, de provincie heeft besloten... om uh, het uh, geld er niet meer in te steken. En dat betekent dat hij vanaf volgend jaar uh, niet meer vaart. Uh, deze boot die hier nu ligt, de Katharina Amalia, die vertrekt uh, rond 7 uur... Uh, ja, ik durf nou niet meer te tellen, want ik ben als de dood dat ik weer een telfout oh, nee. maak. Maar hoeveel passagiers zitten er nou in? Ik, volgens mij heb ik vier mensen geteld. Ja, precies. Het, is nog, het schiet nog niet echt op. Uh, uh, ja, god, je zou natuurlijk kunnen denken... vervoer over water. We hebben vanmorgen een fragmentje laten horen... van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw maar Die zei, er zit toekomst in, hè, dat vervoer over water. Dat zal alleen maar meer worden. En kijk nou eens, 15 jaar later. Ja, nou, de... de, de, de ik denk dat het nog steeds uh, toekomst heeft. Uh, nee. wij, uh, wij zijn heel enthousiast over uh, deze vorm van uh, vervoer. Uh, maar uh, openbaar vervoer uh, moet ook betaald worden. En ja. uh, daar gaan wij niet over. Nee, zonder geld kan je ook niet, uh, niet varen. En zonder geld uh, lukt het niet, nee. nee. Nou, we gaan hier even vanaf Stijger 14 de passagiers en de twee kapiteins. Twee kapiteins op het schip, dat is natuurlijk ook vragen om problemen eigenlijk, hè? Nee, dat moet van het vaarsysteem. En de het moet van het vaarsysteem? Ja. Ik ga jullie zo meteen uitzwaaien. En dan uh, nog eens even kijken of er uh, wat aan te doen valt. En ja, als het dan echt moet. Uh, misschien dat ik er één op de kop kan tikken, zo'n uh, zo boot. Wat doet dat? Denkt u, zo'n boot? Ja. Dat we er een leuk, uh, leuk bedrag van maken. Ja, ik kan er wat van doen. Hè? Wat moet er met jullie eigenlijk gebeuren straks? Uh, dat gaan we nog horen, wat er uh, ja. met ons gaat gebeuren. En uh, nou ja, we hopen dat uh, Connection uh, met een leuke, uh, leuke aanbieding komt. Ik hoop het ook voor u. Ja, ik zeker. Dus ik wens u een behouden vaart. Ja, bedankt. Oké. En ik hoop dat het blijft, hè? Nou, ik denk het niet. Nee? Nou ja. Je kan altijd hopen. Dan houdt het altijd op, hè? De sterkste heren. De 60's. sterkte. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Paus Benedictus XVI verlaat vandaag definitief het Vaticaanse toneel. Gisteren bracht een menigte op het Sint-Pietersplein nog een keer een laatste groet aan hem. En de Italiaanse krant La Stampa heeft een uitgebreide fotoserie op de website geplaatst... van mensen van allerlei nationaliteiten die afscheid van hem nemen. Energiebedrijven azen erop om uw koelkast, wasmachine, diepvries of televisie op afstand te bedienen. Bronnen in Brussel melden aan de Telegraaf dat uh, nog niet helemaal duidelijk is... of particulieren daaraan medewerking moeten verlenen. Voorheen zorgde kolen, gas en kerncentrales voor een stabiele aanvoer van elektriciteit. Maar tegenwoordig is er door meer duurzamere vormen van energie... zoals zonne- en windenergie, een variabele aanvoer. En daardoor lijkt het uh, de energiebedrijven handig om bijvoorbeeld koelkasten op afstand te bedienen. Iets warmer als er weinig stroom is en ietsje kouder als er veel is. Filmpjes van recente groepsmishandelingen in Eindhoven en Oosterhout... lokken kopieergedrag uit, zeggen verschillende psychologen tegen Metro. In beide filmpjes wordt een man geslagen en getrapt door een groep jongens. Je maakt voor sommige mensen iets wat al onmogelijk wordt... Gezien ineens mogelijk, zegt sociaal-psychologisch onderzoeker Hans van der Zande. Hij is van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is overigens nog maar de vraag of de hoofdverdachte van de mishandelingszaak in Eindhoven aan Nederland uitgeleverd kan worden. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft het Hof van Cassatie bepaald... dat alleen meerderjarigen die in België wonen aan een ander land mogen worden uitgeleverd. Weet je dat wij gisteren over de Alpaka's hadden? Ja, zeker. De berglama's Scholen. van de kinderboerderij in Olst. Die zijn terecht. RTV Oost schrijft dat de dieren gevonden zijn in een nabijgelegen dorp Schalkaar. Vorige week verdwenen ze. Eigenares van een paardenhouderij vond de dieren langs de weg... Een stukje wandelen. ...heeft ze op stal gezet en ze te eten gegeven. Volgens haar waren ze erg hongerig. Ze hadden alle zes nog een stuk touw om de nek. Finst vermoedt dat de dieren ergens zijn uitgebroken. Wat er nou met ze is gebeurd in die tijd, dat is nog niet duidelijk.